12 uur. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS De Russische president Poetin zegt dat Turkije nog spijt zal krijgen... van het neerschieten van een Russisch gevechtstoestel aan de Turk-Syrische grens. Hij noemde het in zijn jaarlijkse toespraak een verraderlijke oorlogsdaad. Poetin zei dat Rusland zich niet zal beperken tot het opleggen van sancties tegen Turkije. Maar aan welke andere maatregelen, hij denkt, zei hij niet. Vanmiddag is er in Belgrado wel voor het eerst sinds het incident... contact op hoog niveau tussen beide landen. Het plan om extra geld voor beveiliging te geven aan culturele instellingen... gaat voorlopig niet door. Regeringspartijen, VVD en PvdA hebben het voorstel ingetrokken. Ze wilde instellingen als debatcentrum de Bali geld geven voor bewaking... als daar omstreden mensen zouden spreken. Minister Bussemaker ziet het niet zitten om daarvoor geld uit het gemeentefonds te halen. De Zuid-Afrikaanse atleet Oscar Pistorius is in hoge beroep schuldig bevonden aan moord. Hij kan 15 jaar cel krijgen. Ja, daar was hij veroordeeld tot doodslag. en kreeg toen vijf jaar cel. De Pistorius schoot begin 2013 zijn vriendin Riva Steenkamp dood. Hij zei dat hij dacht dat ze een inbreker was. Vier verdachten van de eindexamenfraude op de Ibn galdoenschool in Rotterdam... zijn ook in hoger beroep veroordeeld tot taakstraffen. Vorig jaar kregen ze van de rechtbank taakstraffen van 170 uur. De verdachte die inbrak in de examenkluis... heeft nu een hogere straf van 230 uur gekregen. Hij moet ook een schadevergoeding betalen. Na de berichten over de gezondheidsrisico's van het eten van bewerkt vlees eind oktober hebben mensen korte tijd minder vleeswaren gekocht in de supermarkt. Nu wordt er weer bijna evenveel verkocht als voor de bekendmaking. Volgens marktonderzoeker IRI laat dit zien dat consumenten eerst wel even schrikken, maar al snel weer terugvallen in het oude patroon. Het weer bewolkt en tot de avond droog in het oosten en zuidoosten, eerst nog wat zon en het wordt een graad of 10. Morgen eerst wat regen, later zon en ook ongeveer 10 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Mijn naam is René Passet van de ANWB. Er staan op dit moment.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 Programma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. hij is er. Goedemiddag allemaal. Nou, vrouw ik Nou hè, het is een, uh, een hele bevalling geweest voor je, geloof ik. Mooi, oh, dus die... ja. Ruud is niet blij, hoor. En, en heel veel mensen zijn niet blij met die verandering uh, nou, van, dat, uh, ja, van de dat... spoortoestanden. Uh, nee, Zei, dat, ja. dat zijn er heel veel, inderdaad. Dat blijkt ook wel. Er wordt zelfs nu nog uh, actie ondernomen. Maar toch. Nog, uh, ja, ja, ja, ja. ja. Oh. Er, er wordt uh, een petitie gestart in ieder geval. Om, uh, kijk, het kan de komende maanden sowieso natuurlijk niet. Maar uh, er wordt toch wel actie ondernomen in, in Beverwijk. Maar goed, dat heeft voor Zandvoort dus niet zoveel... Uh, hier, want hier verandert er in feite niet zo gek veel. Nee, wij merken er niks nee, van natuurlijk. Nee, maar nee, God, nee. Als, je, als je toch uh, vanuit die kontrijen... van Heilo, Beverwijk en, en Alkmaar en dergelijke moet komen... naar Zandvoort. Dat is een hele kluif, kan ik u vertellen. Uh, en, ja, uh, dat onze... word, nou ja, laat, laat, laat, laat ik eens even vergelijken. Hè? Ja. Dat, nee, ik bedoel, wij gebruiken dit programma niet om te zeuren. Maar laat ik even vergelijken... dat uh, de afstand Beverwijk uh, van mijn huis... In Beverwijk naar de studio in Zandvoort. Dat is 22 kilometer. Ja, oké. Okay. Dus dan zou je met een uh, minuut of uh, 20, 30, zou je hier moeten. 25 kunnen zijn. minuten gemiddeld. Met, ja, met 25 auto. minuten. Ja. Nou, als ik dus. Uh, met het openbaar vervoer moet in de nieuwe situatie. Ja. ben ik dus 1 uur en 20 minuten onderweg. Nou ja, dat is natuurlijk. Dus, dat, dat, dan moet je ik, dat, dus eens nagaan. Ah, Daar dat moet je niet eens over willen nadenken, jongen. Nee. Dat is toch verschrikkelijk? Kijk, ja. dat je iets langer onderweg bent. Nou, zwar. dat is logisch, maar, ja. uh, maar dit, dit, dit is wordt wel heel langer, lastig gemaakt. Dit is, dit is een uur langer dan dat je met de auto doet. Moeten we toch nagaan, mensen ja. en luisteraars. Wat, wat maar, onze gaat... collega Ruud voor ons over heeft. Nou, het is hè? En de voor de uur u om over. een programma te maken. Ik een mag krijgen, eigenlijk. Eigenlijk wel, Ja. ja. Mensen ja. dragen voor bij de burgemeester een lintje voor Dit <laughs> nou, We gaan gewoon een leuk programma maken. Wel en, ja, uh, jongen. Die, die, die NS, uh, het is al jaren duidelijk dat NS en ProRail gewoon maling hebben aan, reiz aan reizigers en aan hun, de mensen die hun betalen. Laat ik het zo zeggen. Er hebben ze al, nou om het grof te zeggen, daar hebben ze al jaren scheid aan. Ja. en. en dat is het. En daarom vind ik eigenlijk dat. dat Want ze luisteren ook niet naar reizigersverenigingen zoals over en dat soort dingen. Daar wordt ook niet naar geluisterd. Nee, ze krijgen gewoon een kave douche. Ja. Precies. Een hele kale douche krijgen ze. krijgen ze dus. Ja. En een gouden en eikel. Ja, we gaan, uh, we gaan uh, actie. <laughs> Hard ja. actie, actie. Ja, zo is dat. Oké. Okay. Maar goed, wel, ja. leuk dat we er weer zijn. En we ja. gaan weer gewoon voor de zandvoorters. En nou, niet alleen voor de zandvoorters. Voor en omstreken. Omst nou, de hele wijde nou, wereld. Hè? Nou, ja, wou ik net zeggen. Ja, want we vergeten natuurlijk eventjes dat we ook te zien zijn via de livestream. En ja, te horen. En, en te horen. En, en, Tot nou. in Nieuw-Zeeland dan toe, hè. Ja, wat leuk, hè. Ja, dat... Nieuw-Zeeland. Hey, Australië, Canada, Texas, nou, noem maar op Griekenland, Spanje. Ja, alleen, uh, ja. Ja? Uh, alleen in uh, Iran is de ontvangst een beetje slecht. <laughs> ja, dat is, dan weer jammer. Dan. dat is dan weer jammer. Ja. Maar wat ik wel even wil opmerken, ja. en dat is een heel positief punt. Gisteren, oh. um, gisteren ja, ja, ja. hebben we met onze Facebookpagina de 200-grens overschreden. Nou, dat is leuk. Ja. Maar... Van, van, uh, van uh, CFM Zandvoort bedoel ja. je. Maar ja. Ja. maar? ja. Maar? Ja. We zitten nu ja. al. Op bijna 230. Nou mensen, ik zeg, we gaan vandaag voor de 300. We zijn deze week uh, aan, aan onze ei eigen Zandvoort Lunch uh, Facebookpagina... toen ik het laatste keek, 53 nieuwe vi vind ik leuk deze week. Nou, wat Jong? enig. Nou, ja. dan kunnen er nog veel meer bij mensen. Jawel, dus maar het is... bent u lekker gezellig nu op Facebook bezig. Ik zou zeggen, uh, zoek even op uh, ZFM Zandvoort. Vind hem leuk en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes in Zandvoort. Ja. Ja. En natuurlijk dan meteen ook naar uh, Zandvoort luncht. En ook een dikke like geven, dan ja. weet u alles van ons. Zo so is dat. Dit is Yes. An honor of a lonely heart. en uh, Tony Kay waren het. Alternatieve formatie uh, van, uh, van Yes. En uh, op, uh, op drums geloof ik Andy White, als ik het goed heb. En dit is Wet, Wet, Wet. nummer van de Trogs. En dit heet Love is All Around. All around me And so the feeling grows It's written on the wind It's everywhere is to me and I give mine to you. I need someone beside me in everything I do. Wet wet, wet met eh. Weet dat ook weer? Oh ja, Love is all the round. 3 in 1. 3 in 1. Lekkere stevige vandaag. Ook dat nog. Ban Jovi.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 Cause a bottle of vodka still lies in my head And some blonde gave me nightmares Think that you're still in my bed As I dream about movies They won't make up me when I'm dead With an iron fist I wake up with French kiss in the morning Band keeps his own beat in my head while we're talking about all of the things that I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 died a different Uh, lekkere drie-in-een van uh, bon, Ron Bon Jovi. Oh nee, John Bon Jovi. Ik zeg altijd Ron, maar het is John. John heet hij. John Bon Jovi. Een uh, Amerikaanse zanger en uh, een componist en zo natuurlijk. Wat een heerlijke band die naast hem genoemd is. Met uh, lekkere muziek ook. En u hoorde er daar uh, drie van. U hoorde een van de grote hits. You Give Love a Bad Name. En Daarna hoorde je natuurlijk ook nog het prachtige Always. En tot slot de Power Ballad: Bad of Roses. Ja, en dit is nog steeds CFM lunch, hè? Op het prachtige station CFM Zandvoort. Zandvoort lunch. Waar wij u nu gaan meenemen naar het regionieus. Ja! Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Met Dolly Tempierik. En dat klopt. Ik ga u het uh, nieuws uh, mededelen uh, van uh, vandaag en gisteren. Dus donderdag. En hoeveel is het? Het is alweer de derde, hè? 3 december van 2015. Ja, ja, ja, dagen ja, is het ja. Sinterklaas. God, zie Mickey, Die mogen we alle pakjes weer uitpakken. Ja. Ja, wat heb jij gevraagd aan Sinterklaas? Niks, ik krijg toch niks. Krijg jij niks? Nee. Ik heb een enkel Wat een event. rotstreek. Oh ja, nou ja, als je dat gaat zeggen krijg ja, je niks. Ik enkele stel. Dat is toch maar een dom koppel. Ja, een domkoppel. Ja, <laughs> domkoppel. <laughs> maar goed, dat was even de mening van onze Ruud. En die krijgt, vind ik, ook een zak. <laughs> staat te lachen. Ze is te zeggen, we staan te lachen op een koud dak. Ja, die <laughs> Ja, oké. Okay. Okay. Ben je klaar? Ja. ja? Okay. Na Amsterdam en Den Haag heeft ook Zandvoort zich aangemeld voor de landelijke pilot... om de mogelijkheden van mengvormen tussen horeca en retail te onderzoeken. De pilot is een initiatief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten... en loopt het hele komende jaar het CDA in Zandvoort deed vorige week nog een oproep aan BNW... om Zandvoort ook aan te melden... en de partij vindt hierin dus gehoor bij het college. Wethouder Gerard Kuipers van Toerisme Economie... noemt deelname wederom een voorbeeld waarbij Zandvoort ambitie toont. Consumentenonderzoeken tonen aan dat klanten behoefte hebben... aan een mix van functies om de beleving te vergroten. Nou, dat biedt grote kansen voor onze ondernemers. Landelijke wetgeving staat een mengvorm van een winkel en een horecabedrijf nu nog niet of nauwelijks toe. De VNG constateert echter een groeiende behoefte daartoe. En met deze proef mag dit nader onderzocht worden. En bij een mengvorm moet u denken aan bijvoorbeeld een chocolaterie die een liqueurtje bij de koffie wil schenken. Of een café waar ook kunstwerken of andere artikelen te koop worden aangeboden. Nou, in die trant allemaal zo'n beetje. Goed, een uh, fietser die woensdag op het Musholmpad in Hoofddorp in botsing kwam met een scooter is helaas overleden. Dat meldt de politie Haarlemmermeer. Bij het ongeluk vielen twee gewonden, van wie één ernstig. En de identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Twee personen zijn vanochtend gewond geraakt bij een botsing tussen een scooter en een fietser op de Krukiersdijk in Vijfhuizen... Het ongeval gebeurde even na zevenen vanochtend. De fietser is na de eerste zorg naar het ziekenhuis gebracht... en de man op de scooter kon ter plaatse worden behandeld. De Krukkiersdijk was door het ongeval enige tijd afgesloten voor het overige verkeer. Automobilisten uit richting Heemstede moesten daardoor lang wachten of keren. Bent u onlangs bestolen van een buitenboordmotor, een gereedschapskist of van een boormachine... De politie heeft heel veel gestolen spullen aangetroffen bij een 41-jarige man uit Haarlem. Deze werd op 6 september aangehouden wegens diefstal uit een auto aan de Paul Krugenkade in zijn woonplaats. De man zit vast en op de website van het Haarlemsdagblad kunt u de foto's van de gestolen goederen bekijken. Dan even het volgende... Een uh, leuk evenementje, een ervaring om nooit meer te vergeten. Als het donker valt, dan komen de bosuilen in actie... en ze vliegen in het donker tussen de bomen op zoek naar muizen en ander voedsel. Aan een klein straaltje licht van de maan hebben ze al genoeg. Een, en er wordt een spannende tocht georganiseerd van landschap Noord-Holland... waarbij je van alles hoort over het leven van bosuilen... in het fraaie bos van buitenplaats Leiduin... U kunt daaraan meedoen. Het gaat plaatsvinden op vrijdag 18 december van 7 uur tot half 9. Het vertrekpunt is op de Leidse Vaart tussen nummer 49 en 51 in Heemstede. En uh, het verzamelen is in het kleine huisje bij de Kakkeleien op het parkeerterrein. De kosten zijn 7 euro, beschermers zijn 4 euro en kinderen tot 12 jaar betalen 3 euro... U kunt zich aanmelden via de website www.gaatumee.nl. Tot zover het regionale nieuws. Weer of geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Tja, op deze donderdag is het over het algemeen bewolkt. Maar toch kan ook af en toe de zon nog wel eens tevoorschijn gaan komen. Het blijft droog en er waait een matige en aan zee krachtige zuidwestenwind. De temperatuur loopt vanmiddag op naar maximaal 10-11 graden. Vanavond, dan neemt de bewolking en de wind toe en in de loop van de nacht gaat het regenen. De zuid- tot zuidwestenwind neemt toe naar hard tot stormachtig aan zee en de temperatuur gaat dalen naar een graad of 8. Nou, dan morgen, dan starten we de dag bewolkt en regenachtig. Maar de regen trekt geleidelijk weg en in de middag is het droog met geregeld de zon. De wind waait vrij krachtig en aan zee hard uit richtingen tussen noordwest en zuidwest. En de temperatuur gaat oplopen naar zo'n 11 graden. En dan was dit het weerbericht volgens Rico Schreuder.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 Wide? Guess I'll break right down and cry. Many rivers to grow, but I can't seem to find. En dat was na het liedje van uh, de sidekick. Uh, na het liedje van de sidekick was dat, uh, Was dat, uh, The Common Linets. En die van de sidekick was natuurlijk Joe Cocker met Many Rivers to Cross. En dit is, eh. Uh, Hozier. Jackie N. Wilson. No better version, of me I could pretend to be. Some time Me and my eyes Just growing black irises In the sunshine Every version of me Dead and buried in the yard outside Zoals hier met uh, Jackie en Wilson. En dit is Vitesse. Maar niet die voetbalclub hoor. Maar de band onder leiding van Herman van Boeien, de drummer. En dat heet Rosalind. Althans, we komen straks nog terug hoor. Twee uur. Met onder andere de vrijwilligers Facature van de week en natuurlijk nog veel meer lekkere muziek en regio nieuws en zo. En wat dus allemaal nog meer gebeurt. Je weet het maar nooit. Voorlopig is het even de Average White Bands met Pick-up The Pieces. Nou, de stukjes bij elkaar rapen, dat zullen we maar even doen. pop. Je zit hier een trotse oma achter een microfoon. Want de kleinzoon oh. was net op de televisie. Nou, je, je ja, joh. oh geweldig. Ja, geweldig. Kijk hoor, hey. mensen straks. Als het programma is afgelopen, Nederland 2. Daar is hij steeds in de vooraankondigingen. kan je hem zien lopen. Want hij is vanavond uh, uitgebreider op televisie. om tien over negen bij Opium. Dus Opium zijn er. kijken. nou aan de Opium? Dat ja. kan toch helemaal niet? Dat is verdovende Bij. Dat bij, zijn verdovende in. drugs. Dat kan er. Ja. Weet ja, je wat het ergste is, Ruud? Nou ja. Mijn televisie is ermee opgehouden. Ja, expres. Dus ja, dat nou, is gestopt. Opie... Je en, hebt er en... zeker opium in gegooid. Ja. En gisteravond wil ik mijn andere televisie, mijn reserve televisie van vroeger nog zo'n groot ding, aanzetten. Hoog ja. een stuk. Ook ja. Dus nu heb ik uh, van mijn kleinzoon zijn televisie geleend, zodat ik vanavond wel kan kijken, natuurlijk. Ja, dames nou, en jullie. moeten weten van Dolly, wat haar ogen zien, maken het er handen stuk. Ja, dat, dat is echt wel. waar. Dat is echt waar. Nou, we gaan naar het uh, NES journaal. <laughs> Tot zo, hè?